1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen blijft spannend. Nu is ongeveer twee derde van de stemmen geteld... en volgens die resultaten halen VVD, CDA en PVV samen 38 zetels in de Eerste Kamer. Net genoeg voor een meerderheid. De VVD zou 16 zetels krijgen, het CDA 12 en de PVV 10. Eerder op de avond voorspelde het onderzoeksbureau Sinnoveet... op basis van exitpolls 35 zetels voor het kabinet. Volgens de voorlopige uitslag, na twee derde van de stemmen... haalt de PvdA 14 zetels, de SP 8, D66 6, GroenLinks 4, de ChristenUnie 2... de SGP 1, de Partij voor de Dieren 1 en de nieuwe partij 50 plus ook 1 zetel. Premier Rutte zei dat de avond hem doet denken... aan die van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Hij houdt er rekening mee dat het kabinet misschien toch geen meerderheid kan halen in de Senaat. Ook als dat zo is, gaan we door, voegde hij eraan toe. Veel politieke kopstukken stellen zich in hun reacties terughoudend op... omdat de resultaten met veel onzekerheden zijn omgeven. De leden van Provinciale Staten kiezen in mei de Eerste Kamer. Hoe dat precies zal uitpakken is moeilijk te zeggen. Militaire aanklagers in de VS hebben 22 nieuwe aanklachten ingediend tegen de voormalige soldaat Bradley Manning. Die wordt ervan verdacht dat hij honderdduizenden geheime documenten aan klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft doorgespeeld. Het ging onder meer om diplomatieke post en documenten over de strijd in Irak en Afghanistan die voor een deel door Wikileaks openbaar zijn gemaakt. Manning wordt door de aanklagers onder meer beschuldigd van hulp aan de vijand. De 23-jarige ex-soldaat werkte onder meer als informatieanalist in Irak. Hij werd vorig jaar opgepakt en zit in eenzame opsluiting... in een militaire gevangenis in de staat Virginia. Het weer helder, alleen in het uiterste noorden... en op de Wannen wat bewolking, minima 1 tot 4 graden onder nul. Overdag vrij zonnig met in het noorden wolkenvelden... het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRB. Welkom in Casa Luna. De met Harm Edels. Ja, het is feest. En niet omdat de coalitie het misschien toch nog gaat halen. Nee, omdat wij hier gaan beginnen met de Casa Luna Provinciale Statenverkiezingen After Party. Mooie ideeën. Het was een stralende dag vandaag. Het bleef stralend. Alexander Pechtot ging nog een klein stukje fietsen. Veel PVV-kiezers bleven door het mooie weer thuis. En zo werd het een hele spannende dag. En het is nog steeds spannend. En ik wil met u gaan praten het komende uur... over al die emoties die bij zo'n verkiezingsdag horen. Een afterparty kan je alleen maar met elkaar maken. U kent die uh, die parties en die achterzaaltjes... met een slap applausje en een slap nootje. Een beetje slappe, lauwe, witte wijn. Wij gaan er een prachtige afterparty van maken. Pak de telefoon en bel mij. 0800-1121. Dat is heel gratis. Of mail naar casaluna.ncv.nl. Of Twitter met hashtag Casaluna. Ik was vanochtend uh, vroeg in Zutphen in het stemlokaal. En er zaten drie heren in een uh, best wel somber oud-klaslokaaltje. En dat vond ik eigenlijk goed. Buiten was de temperatuur nul. De stand in Zeteland was ook nog 0-0. En door die sombere sfeer kreeg je een beetje het gevoel... dat het heel belangrijk was wat we gingen doen. Nou, nu zijn er overal in Nederland afterparties. Wij beginnen nu ook. En ja, ik wil van u eigenlijk weten, de eerste 10 minuten... wat was de rauwe emotie die er vandaag bij hoorde? Bent u, bent u heel blij met de uitslag tot nu toe? Of bent u eigenlijk heel boos... Want het verandert elke minuut nog. De eerste lijken we de, de, de coalitie het niet te halen. Dan weer wel. Welke emotie hoort daarbij? Wie is, wie is er verdrietig? Of wie ziet het eigenlijk helemaal niet zitten? Je mag juichen, mopperen, schelden. Geen diepteanalyses de eerste tien minuten. Geen uh, interviews, dat doen we daarna. Maar de, de pure, rauwe emotie. He, ik kan me voorstellen dat je thuis zit en dat je denkt... Ja, nou, met Femke GroenLinks ging het goed. En wat is er nu gebeurd? Nu zijn ze maar een heel klein beetje gestegen. Job deed wat minder in de aanloop. Nu zijn ze toch weer gestegen. En het leek goed te gaan met de linkse oppositie. En ja, nu is, dat, is het toch misschien weer de gedoogconstructie die het gaat doen. 0800-1121 voor uw rauwe emotie. Stricht tot en helder, ademkleven in een zee van groen, weiden, dijken en rivieren, een kleur voor ieder seizoen. De zon brandt boven de Barbar we zijn wie we zijn. Mooi toepasselijk nummer voor een verkiezingsdag. De eerste echte rauwe emoties die horen bij deze verkiezingsuitslag. Meneer Mulder, goeienacht. Hey, goeienacht. Waar belt u vandaan? Ik bel uit Hoogveen. Wat zegt u? Ik bel uit Hoogveen. Aha, Hoogveen in Drenthe. Klopt. Hoe, hoe uh, is de uitslag voor u? Nou ja, al wachten nog. Uh. Ik, uh, ik hoop dat er een meerderheid komt. Voor? Voor uh, Voor Mark ja Voor de coalitie. Mm -hmm. en, uh, maar ik ben vooral uh, boos dat er nog zoveel mensen op de PvdA hebben gestemd. Oh. En meneer Cohen het heeft het over uh, sneeuwschuiven in de Eerste Kamer. Ja. En dan denk ik van, ja, dat is toch uh, echt misbruik van onze mooie democratie. Ik bedoel, daar is de Eerste Kamer dacht ik niet voor. Maar hoe bedoel je? Nou, om, uh, omdat meneer Cohen zijn zin niet krijgt, gaat hij uh, al de pannen van, als een, met de sneeuwschuiven van, uh, van de coalitie maar aan de kant schuiven. Ja. Vind, vind ik geen doen. Ja, dat, dat beeld was natuurlijk eerst door de, door de coalitie in het leven geroepen. Hè? Dus uh, die zeiden eerst van: uh, Ja, nou ja, de, de, wij duwen die hele P van de A met de sneeuwschrijver aan de kant. En toen kwam meneer Cohen terug en die zei: van, Ja, nou ja, als wij toch nog de meerderheid in de Eerste Kamer krijgen, want zo werkt onze democratie nou eenmaal, dan schrijven wij jullie plannen op de lange baan. Dus het was een beetje een boontje komt om zijn loontje. En toch weer je Ja, boos. precies. M misschien kwam de opmerking van sneeuwschrijver wel bij de, bij de, bij de coalitie vandaan. Maar mm -hmm. het was terecht Job Cohen die volgens mij als eerste zei van, uh, dat ze alles gingen blokkeren. Ja. Buiten het sneeuwschrijververhaal, hoor. Oké. Okay. Maar nu even, en, uh, het, nou dreigt het, het begon niet zo gunstig voor de coalitie vandaag... maar in de loop van de avond tijdens het tellen werd het maar beter en beter... en ze staan nu al bijna op een meerderheid. Dus uh, ik begrijp jouw boosheid niet zo goed meer. Je zou toch langzamerhand in nee, de... Maar ik, ja, ik snap het gewoon niet zo goed dat, dat mensen nog steeds dan achter, achter zo'n jokken aan blijven lopen. Ik denk, iedereen ziet dat het land nou even op de rit gezet moet worden. Mm -hmm. En uh, dat, dat we nou niet weer vier, vier jaar stilstaan en alles naar aan de kant te gaan schuiven. ja. Maar uh, het ziet er wel goed uit. Dus de uh, nacht wordt al een stuk beter, denk ik. Hoe blij, hoe blij ben je? Nou ja, ik hoop echt op een meerderheid voor de coalitie. Zodat er echt nou even wat, uh, wat kan gebeuren in het land. Ja, want... Dat het echt even doorgepakt kan worden. Maar nou stem jij op Mark zelf, denk ik, en niet op de PVV? Nee, klopt. Dus, hoe, heb jij een beetje de, de, het idee om jou heen... Je bent in zo'n stemhokje geweest vandaag in Hogeveen... en je, je hebt gesproken met vrienden en bekenden. Nou zagen we de uitslag van Groningen. Daar was maar een relatief kleine aanhang onder de Dus Hoe is dat in Drenthe? Ja, die is ook heel erg groot. Van oud zijn er natuurlijk ook veel arbeiders hier, denk ik. Ja. En uh, ja, dat ze altijd uh, op deels rood groot blijven natuurlijk. En Hoogveen is ook uh, nou, ja, best wel christelijk van oud zijn. Ja. Dus de CDA doet ook altijd, uh, altijd goed hier. Dus ja, ik denk dat het voor de PVV redelijk moeilijk wordt... om, uh, om hier echt groot tussen te komen. Mm -hmm. Maar denk ik denk het een beetje de ongeluk gemiddelde, denk ik. Ja. Nou, denk je dat het, uh, los van de definitieve uitslag... die in de loop van de nacht bekend gaat worden... dat jouw humeur morgen bij het wakker worden toch een beetje goed is? Ja, dat, nou, ik ga er vanuit. Ik ga er echt vanuit. Als je, als je ziet hoeveel positivisme Mark Rutte zelf uitstraalt... dan uh, kunnen we niet anders dan daarin meegaan, denk ik. Nou, wat heerlijk, hè? Dat, dat Mark Rutte voor sommige mensen in Nederland gewoon echt een grote leider is... die zelfs het humeur van mensen bepaalt. Dank je wel. Helemaal goed. En, en slaap lekker toch, straks? <laughs> ja, oké. Okay. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Naast mij zit uh, Mark. Hoi, Mark. Hey. Jij gaat uh, melden als er uh, weer... Uh, Vette nieuwe nou, uitslagen Dat kan, kan ik nu zelfs. En uh, voor, de, voor uh, de, de, de luisteraar net uh, positief. Want het blijft hetzelfde namelijk. Uh, ja. uh, uh, nog steeds voor de coalitie 38 zetels. Namelijk het CDA blijft op 12 staan. Het is bij 73% van de stemmen geteld. Uh, de VVD uh, op 16. En de PVV op 10. En dat is bij elkaar dus 38. Als je dan nog met een schuin oog kijkt naar de SGP. Die behouden ook die ene zetel uh, die ze hebben. Dus um, uh, op dit moment uh, uh, blijft het dus... Op die uh, getallen. Ik kan het even nog één keer opnoemen. Misschien handig voor de mensen die meeschrijven. Ja. CDA dus van 21 naar 12. De VVD in 2007 14, nu 16. PVDA van 12 naar 14. De SP van 12 naar 8. De SP van 4 naar 4 blijft dus gelijk. ChristenUnie gehalveerd van 4 naar 2. D66 flink gestegen van 2 naar 6. Partij voor de Dieren blijft op 1. En de SGP van 2 naar 1 Partij voor de Vrijheid deed natuurlijk de vorige keer niet mee vier jaar geleden. 10 en 50 plus als laatste van Jan Nagel deed toen ook niet mee. En nu één zetel. Ja, we zijn er toch weer één kwijt geraakt. Weet ja. jij nou hoe dat precies werkt, Mark? Dat in de, in de loop van de avond lijkt het duidelijk te zijn. Geen meerderheid, 37-je. En dan ineens gaat het omhoog en dan blijft het omhoog gaan. Ja, dat, is, dat heeft echt met die steden die erbij komen... waar het langer duurt natuurlijk voor mm -hmm. het geteld is. Zeker is wel een tijdje met de hand tellen. Um, die komen nu binnen, soms ook nog niet helemaal. Rotterdam hebben we, maar dat is maar 86 procent. Vaak wordt er ook gestopt met tellen. Dan sluit gewoon het bureau, want dan denken ze, nou, we halen het niet meer. En we zijn nu moe, we gaan morgen wel verder. Ik, weet, ik zeg niet dat dat daar gebeurd is, maar dat ook dat gebeurt. Um, dus soms komen ze niet aan die 100 procent. Maar goed, het, het loopt nu nog steeds wel door, want er blijven uitslagen binnenkomen. Uh, en ja, hoe groter uh, vaak, hoe langer het duurt natuurlijk. Omdat er gewoon meer geteld moet worden. Ongelooflijk. Ik dacht dat ze gewoon doortelden tot ze er letterlijk dood bij neervallen. Ja, nou, het verschilt voor mij per stembureau: de ene, ja. er zit een groep die zegt we, we gaan door uh, tot we er neervallen. Ja. En de andere die zegt: uh, jongens, het is één uur geweest. Uh. Heel Nederland blijft wakker. Ja, <laughs> ik ja. las Femke Halsem op de Twitter. Die durf niet naar bed te gaan, Maar nee, die wil die, weten die, hoe die, de stad hoe loopt. Is. Dit af? Ja. Ik begrijp het wel. Wij hebben het over de, de echte ruwe emoties die bij deze uitslag horen. Ook al weten we hem nog niet definitief. Ik ga even naar Corrie. Corry, nacht. Ja, goeienacht. nacht. hoe is het humeur bij jou? Nou, hé. Hey. Ja, wat dan? Nou ja, uh, voor al die kinderen in het land die een, een handicap hebben... daar ben ik heel erg verdrietig voor. Dat, ja, nu gaan deze plannen door. Ja, de, de rugzakjeskinderen bedoel je? Ja, ik zit al 41 jaar in, in dat speciaal onderwijs... en we gaan weer helemaal terug eraf. Ja, hoe erg is het precies? Nou, behoorlijk. Uh, ik denk dat wij gehalveerd worden, zo onderhand. Ja, maar je, het is natuurlijk, er is een enorme bezuinigingsronde nodig, zegt dan de, de zittende coalitie. Hè, ja. En het geld moet ergens vandaan komen. Ja, en... snap, ik, snap. ik snap dat je bezuinigt, ja. maar dit gaat dubbel op. Want? Want je zegt dan, de kinderen gaan naar het regulier onderwijs. Ja. Maar die rugzakjes gaan ook weg. Oh, dus ja. hoe wil je dat dan doen? Ja, dus, dus het is eigenlijk helemaal niet, alle dus helemaal niet kinderen verliezen, hoor. Er is helemaal niet goed over nagedacht, met de denk ik heb maar ook de, de reguliere kinderen, zeg maar. Mm -hmm. Want? Die ook krijgen die verliezen, want daar wordt minder aandacht aan besteed. Ja, die krijgen minder aandacht van de leerkracht, ja, want die moeten allemaal... groter. Ja. Bij ons worden de klassen groter. Uh -huh. En ik vind, het, ik vind het erg triest. En, en er wordt overheen gewalst. Ja, ik vind het ongelooflijk... Als ik die brik mag gisteren hoor dat hij zegt tegen die mevrouw van... Ja, diep in uw hart willen natuurlijk dat uw kind uit het reguliere onderwijs gaat. Ja, natuurlijk wil iedereen dat. Maar als die kan, dan kan het niet. En als een kind... Wij krijgen vaak genoeg kinderen die diep ongelukkig van het reguliere onderwijs afkomen. Uh -huh. En dan denk ik, wat willen ze nou? Ja, maar als je nou eens van de ja, hele andere kant uit kijkt... Ik heb nog nooit iemand uit de, van de regering gezien, hoor. Of uit de kamer, of wat dan ook. Dat is wel een goed punt. Waar, waar zit u op school? In Amsterdam. Amsterdam. En, en welke wijk zit je? Uh, nou, dat maakt niet uit, want het is... Uh, Speciaal onderwijs is natuurlijk niet uh, wijkgebonden. Nee, he? dat is waar. Maar dat even, even een beetje het beeld krijgen waar jouw school zit. Wij, wij, staan, wij zitten in Slotervaart. Slotervaart. Nou, en dan zou je toch zeggen daar... Er daar, komen al de... kinderen van daar natuurlijk. Nee, dat weet ik. Maar er da komen toch genoeg snelwegen een beetje in de buurt langs... dat zo'n politicus eens dus een keer zou af kunnen slaan. Maar dat doen ja, ze nooit Ja, Ja, dus. nou, de enige die is geweest is... Uh, Rob Oudker is geweest, die was, dat was een hele goede, maar helaas, ja. Door, door zijn omstandigheden moest hij weg. Ja. En, uh, ik wou, ja, ik ik wou bijna leuk. zeggen, van, die moest af en toe ook in de buurt van Slotervaart zijn, maar dat zou flauw zijn. Ja, maar dat dan op een ja. andere manier, dat weet ik niet Nee, dat is, dat is flauw. Maar het is wel lief dat hij ja, langskwam. Ik, ik vind het echt heel triest, Dat het wordt echt heel erg. Kijk, en. Nou, maar mijn tijd zit er een beetje op, dus ja, ik hoef niet zo voor mijn baan te vrezen. Maar... Nee, maar Corrie, ik, ik ga je even onderbreken. Want stel nou hè, dat je aan de andere kant zat, dat jij meneer Brinkman was. En dan zou je zeggen, dat dit is een beetje flauw dat je dan zegt... natuurlijk zou je willen dat je kind naar het, het gewoon uh, reguliere onderwijs gaat. Maar als je dan zou moeten bezuinigen, waar zou dan uh, op het onderwijs wat jou betreft geld kunnen worden bespaard? Want de zorg mag niks af, er mag nergens wat af, hè? Met iedereen klaagt steen en been, maar er uh, moet wel wat af. Maar hoe? Nou, nou, zou eens wat, uh, ik zou eens wat uh, van het management afhalen. Aha. Lijkt me heel goed. Ik vind het een helder punt. Uh, Daarin zitten mensen die totaal geen verstand hebben van. Uh, ja, nou ja, wat er eigenlijk gebeurt. Mm -hmm. In het, in het speciaal onderwijs. Laat daar eens een paar mensen weggaan. Daar, daar en ik bedoel, wij hebben. Uh, ja, de ene de, de manager daar de, de andere ja. volgt elkaar op, geloof ik. Ik weet het niet. Ik vind je punt helemaal helder. Want we, we hebben het over de rauwe emotie bij de uitzonderd. Dus er horen korte reacties bij. Ik dank je wel. en ja, okay. uh, Morgen toch weer vrolijk met die kinderen, hè? Uh, nou, ik heb een vrije dag gelukkig. Oké, okay, okay. even uitrazen. En, en en dan, uh, vrijdag ga je er weer met een glimlach tegenaan. Dat is goed, oké. Okay. Dag Corrie. Dag. We gaan naar Pieter. Pieter, goeienacht. Ja, goeienacht. Ben je vrolijk of niet zo? Nee, helemaal niet zelfs. Oh jee. Ik hoorde net een soort van traan in de stem van die mevrouw. Ja, Corrie was echt heel verdrietig. Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Mm. Ja, ik, ik, ik, ik stapte de auto in van mijn werk en ik hoorde de prognose, 35, 36, dacht ik van nou, dat gaat goed. Ja. En dan ik uh, richting huis rijden, ging in de 38 en ik word er niet echt vrolijk van. En wat, wat is het wat jou betreft er niet goed ja, aan deze coalitie? Ja, ja, ik mis het hele sociale gezicht bij dit kabinet. En dan denk ik van, zien de mensen dat dan echt niet? Of, ja, dan word ik, uh, ja. Maar wat, maar, ja. Mijn eerste reactie was echt een uh, soort, ja. soort frustratie. Maar ik heb de hele dag naar de voorbeschouwingen zitten kijken... Hè, en naar de reacties van mensen op wat ze stemden... en op de bezoekjes van alle politici. En dan hoorde je zo ongelooflijk veel... met name oudere mensen in heel Nederland zeggen... ja, we stemmen PVV, want die doen tenminste wat voor de ouderen. Hè, dus dat is een enorm sociaal verhaal, PVV. En dan denk ik, ja jongens, wat is er aan de hand met z'n allen? Ja... Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, alleen de ouderen, maar uh, Nederland vergrijst wel, maar er zijn nog een hele groep mensen, mm. zeker uh, de mensen die tussen de 20 en de 40 zitten, die nog een heel leven voor zich hebben. En ik vraag me af hoe ze dat willen gaan doen, want ik, ik krijg het gevoel dat we nu, het enige wat we zullen gaan doen is uh, de boel volbouwen, uh, alle mooie sociale wetgeving die we hadden weghalen, dus we gaan dan een heel zakelijk loop toe. Ja, dus de franje wordt... is eraf en uh, het wordt toch een beetje ieder voor zich. Ja, en als ik daar niet vertrouw over het onderwijs, bedoel, ik heb veel het onderwijs, onder mijn eigen vrouw. En ik begrijp best wel dat er heel makkelijk rugzakjes worden uitgedeeld door. En dat het best wel terug kan. Maar ja, als je als je inderdaad nu uh, dat helemaal weghaalt en alles op, het, uh, op, op, op, op, op, op schoot legt bij uh, het reguliere onderwijs, dan gaat het echt fout. En mm -hmm. dan en dan ze willen met het onderwijs dat wij uh, goede mensen afleveren. Maar op deze manier gaat het juist de andere kant op. Oké, okay. waar heb je op gestemd? Ik heb zelf op D66 gestemd. Mm -hmm. en, en die hebben goed gewonnen, dus jij ja, moet ook een klein beetje blij zijn, toch? Dat is, ik moet zeggen, dat geeft mij een heel klein lichtpuntje. Ja. Nou, kijk, hou dat vol. En, en nou ja, zet je nog actiever in in de samenleving. En dat het de volgende keer toch meer jouw kant op gaat als je dat wil. Dus... Laat het in Godzaam open. Oké, okay. dankjewel, Succes Pieter. Rij voorzichtig. Goed zo. Nieuw dag. Dag. David, goeienacht. Hoi, goeienavond. Waar dag. ben je vandaan? Uh, ik wil vanuit Amsterdam. Aha, en hoe, ja. je klinkt een beetje somber alweer. Ja, ik ben echt, uh, dit, dit raakt mij echt, inderdaad, merk ik. Ik, ik heb zelfs geprobeerd een beetje op te schrijven hoe ik dit, hoe ik dit ervaar. Uh -huh. En uh, omdat, omdat ik net probeerde te uiten en te denken, dat lukt me niet eens. Nee. Maar ik word zo ontzettend verdrietig en ook boos van uh, eigenlijk heel veel van het, van het PVV-geluid. Van we pikken het niet meer en we nemen het niet meer en Nederland voor de Nederlanders. Het is allemaal in mijn ogen zulke holle retoriek. Ja. Waar wij, wat niks gestaafd is. Allemaal mensen die waarschijnlijk voor, voor 90% nog nooit een buitenlander gezien hebben. Ik woon hier hartstikke fijn in Amsterdam. Met heel veel vrijheid. Heel veel leuke mensen omheen. Ja. Ik vind het zo ontzettend naar. Maar kan je voor ja. mij even verder nadenken. Hoe komt het nou keer dat politici rollen retoriek gebruiken? Dat doet natuurlijk links en rechts. Dat is, dat is des politici's. Ja, maar, maar hoe zeggen, komt het maar nou. We doen het steeds meer. Maar hoe komt het je, nou dat je, je de zelfs kiezers zelfs zelfs erin trappen? Zo is het vanavond. Zo het ja. vanavond. Begint, we geven Nederland terug aan de, aan de Nederlanders. What the fuck is een Nederlander? Ja. Ik snap dat niet. Maar ik, wat mij mijn vraag het... was, Pieter, waarom trappen al die kiezers daar dan in? Ja, ik denk dat dat gewoon... Ik bedoel, dat is net zo als, als, als je met, met commercie te maken hebt. Herhaal het maar vaak genoeg. Ja. Ik bedoel, en als je, weet het, als je uh, 40 jaar lang Coca-Cola hebt... En Pepsi gaat er keihard tegenin dan krijg je twee grote partijen. Of je krijgt een KPN en je krijgt een Vodafone. Ja. Zo werken die dingen ja. volgens mij. Zo simpel is het hoor. Kort door de bocht. En het is als, je het maar schreeuwt, dan gebeurt het. Je merkt, ik, ik woon in Amsterdam, ik woon dan in in een rotbuurt of wat dan ook, of hoe ze het ook noemen. Nou, ik vind het fantastisch. Ik ben nergens bang voor. Welke buurt woon je? Nou, zo heel... ik woon in Oost, Amsterdam-Oost. Daar heb ik ook jaren gewoond. Toen was het nog veel ja. erger, zogenaamd. Heb je heel leuk gewoond, hoor. Ja, jezus, ik heb een zaak op de Zeedijk. Dat is vroeger ook hartstikke erg geweest. Ik... Weet je, het... ik vind het allemaal zo'n onzin. En eigenlijk, waar ik de ellende van zie, als ik heel eerlijk ben... dan zijn het volgens mij de PVV-stemmers. Ik bedoel, de criminaliteit hard aanpakken. Wat is er nou de fuck aangepakt met... met, met, met... Met, met, met, met brievenbuspissers en, en, en, en dronken rijders. Daar die, die, die wordt toch ook alleen maar de hart, hand over het hart gestreken... of ze worden keurig netjes weggeparkeerd. Mm -hmm. Ik vind het zo... Het is zo doorzichtig dubbel. Ik, ik kan er met mijn verstand echt niet bij. Ik merk het. Uh, wordt, en, en het raakt me echt. Ja. Het raakt me. Nou, sorry. Sorry. ik kan je niet opvrolijken nu, want de, de definitieve eindstand is er nog niet. Dus ik kan alleen met jou nee, mee ik hopen ik dat het nog... Dat het, uh, Misschien klapt het nog om. Ja, ik hoop het. Ik zou het ook heel fijn vinden. Nou, uh, uh, schrijf, nog, schrijf het nog een beetje van je af. <laughs> ja, dank je wel. Okay, dankjewel. Oké, <laughs> dankjewel David. Jij ja, ja, ja. Hoi, fijne avond. Hoi, dankjewel. je. Hoi. Remco, goeienacht. Goeienacht, Adam. Hoi. Jij ja, klinkt iets minder wanhopig. Mm, nou ja, anders zet ik de, dezelfde trend door en dat schiet ook niet over. Nou ja, tenzij dat de, het de, de, de linkse gedeelte van de natie echt in rouw is nu, dat kan. Ja. Ik ben het wel een beetje en ik zou, ja... Eerst even terugkomen op Slotenvaart, want daar woon ik ook sinds kort. Uh, ik heb Rob Houdkerk nog nooit gezien, helaas. Maar die, uh, ja, die, die doet dat soort bezoeken uh, inderdaad wel. Uh, ja, en ik kan net zo goed aan jou de vraag stellen volgens mij, uh, wat je ervan vindt. Ja. Maar het is, ja, ik vind het, als ik het in één woord moet verpakken... Uh, en dan is het misschien een beetje helikopterviewachtig... maar ik vind, het, ik vind het wel heel genant. Wat vind je genant? Dat we anno 2011... Uh, ja, zo ver ontwikkeld zijn dat we toch met z'n allen aan de, aan de rechterkant belanden. Ja, ja, dat, en dat, ja net zoals wat David zegt net, dat raakt me wel heel erg... want wat je ook mag meemaken, wat dan ook... Uh, dat je achter dit kabinet gaat staan, is wel heel gênant. En dan, in vergelijking met vroeger bedoel je... dat er een groot middenblok was, veel links en een beetje rechts. En dat was een beetje de natuurlijke rijkdomverhouding van een land. En dan, dan kon je daarmee aan de slag. En nu zakken we toch een beetje naar heel veel rechts en heel veel links. Ja, ik ben zelf 29 dus ik heb niet tijden meegemaakt dat, het, uh, ja, dat er een heel ander linksblok en een veel groter linksblok was. Mm -hmm. um, maar ja, dit, dit is niet waar we heen willen. En juist de mensen die PVV stemmen zijn volgens mij ook vaak de mensen die inderdaad, uh, uh, ofwel in hun eigen omgeving ofwel in hun uh, indirecte of directe omgeving, dat ze veel zorg nodig hebben of dat ze juist uh, uh, ja, van een bijstand bijvoorbeeld moeten leven. Ja. Maar ja, dat, dat gaan ze dan merken. Als het, het PVV-beleid uiteindelijk niet gaat uitbetalen wat er beloofd is... dan heb je een kans dat het weer verandert. Anders doen ze misschien heel goed. Ik, ik wil even... Je bent heel redelijk nu. En de analyses doen we verderop nog. Ben je, ben je verbaasd, boos, verdrietig, wanhopig... of uh, ga je morgen weer fluiten naar je werk? Wat is het? Het niet. Um, en uh, weet je wat, je moet sowieso maar naar de volgende, want de politie gaat nu aan mij vragen waarom ik stil zal langs de kant van de weg. Vraag even aan die politieagent of hij uh, die, die blij is. Ik zal het zeker doen. Ik ga nu mijn raampje ook doen, Arne. Wacht even, ik blijf even aan de lijn. Goedenavond. Um, ja. Ik ben met Radio 1 aan de lijn op dit moment. Um, en Harm Edens vraagt aan jullie uh, wat jullie van de verkiezingsuitslag vinden. <laughs> Geen idee, want we zijn aan het werk. Oké, okay, ook niet de radio aan toch? Nee. Nou, dan kan, ik, dan kan je ze meteen even vertellen wat de stand is, toch? Ja, dan ga ik jullie even informeren. Ja, Rut, uh, Rutte gaat er misschien... Het het afgelopen half uur dat uh, rechts op 38 komt. Dus wel degelijk een meerderheid heeft. Kijken ze glazig of weten ze waar het over gaat? Ze het hebben. Ja, ja, het commentaar wat ik krijg kunnen ze ja, taak brengen. Ja, wat we gaan doen? Ja. Een geval uit je eigen belang. Oké. Okay. Ik ben bang van wel. Ze Remco, snel doorrijden, kan. want dan moet je weer blazen en zo. Heel een fijne avond. Dankjewel. Aram, je ook een fijne avond. Rijf voorzichtig, hè. Hef succes nog even. Dag, dag. Hoi. S Stefan, goeiedacht. Het zijn allemaal mannen. Die zijn er helemaal heel erg mee bezig. Ja, goedendag. Ook het Amsterdam, Stefan. Ja, hi, Stefan. Hoi. Ik ben uh, zagrijnig omdat deze manier... de tweedeling in de maatschappij zich alleen maar voorzet... als de getallen zich zo voor blijven doen als het er naar uitziet. Ja. Yeah. En dat is rijker, rijker, armer, armer... ...ongebreidelde bonuscultuur die zich maar uh, verder uitbreidt... ...waar mensen zich vreselijk aan verrijken... ...terwijl mensen met ja. de handjes aan het bed, waar wij ze van spreken... ...om een tientje moeten vechten aan anderen met de grote betaalende ervan door. Ja, terwijl je toch zo en, ook zou kunnen denken... ...dat het nu een beetje 50-50 is, hè? V bijna 50 een beetje ja, dus... Dat Ja, dat omzachtige. En dan ben ik ook zeggen: dan is het boter nog vis. Dan, maar ik... ik ik hoop dat ze inderdaad die 38 of die 37 waar het om gaat, dan niet halen. Maar dan is om één stemmetje en dan is het dit... Oh, Zo, Stefan, ik moet je onderbreken. Dit was de je Dankjewel. Dit was het eerste blok. De rauwe emoties bij uh, de uitslag. En, en de volgende minuten wil ik eigenlijk even. Want we hebben alleen maar. behalve de eerste, die was blij. Uh, alleen maar. Uh, teleurgestelde, boze, verdrietige uh, stemmers gehad. Ik zou de, de volgende vijf minuten wel eens willen opdragen... bijvoorbeeld aan de PVV-stemmers, de VVD-stemmers... de CDA-stemmers die toch minder verloren hebben dan ze dachten. Dus eigenlijk een beetje stiekem de winnaars van vanavond. Als mensen zitten te luisteren die denken van... nou, ik ben eigenlijk heel tevreden over deze uitslag... laat van je horen. En daar zou eigenlijk theoretisch ook bij kunnen horen... de mannenbroeders van de SGP. Dus... Als je een SGP-stemmer bent, ook al heb je nog maar één luizige zetel over, kan je wel eens heel belangrijk worden in de komende Eerste Kamerverkiezing. Dus uh, zijn er winnaars vanavond aan het rechtse blok? Pak even de telefoon: 0800 1121. Of uh, Twitter even met de uh, hashtag Casa Luna. Dus even kijken of er al iemand is die uh, durft te bellen. Hans Beder, goedenavond. Ik heb een hele slechte verbinding. Zeg nog eens even wat. Radio ja, aangezet, ja. Oh, ha, Ja. Ha, Hans, ben jij een. Uh, ik wil. Uh, een, een positieve. Ik wil niet reageren, sorry? Ben jij een uh, PVV-stemmer? Nee, ik ben SP-stemmer. Oh! Oh, je slipt even mevrouw dwars Albers, door de gong heen. Mevrouw Albers van de Provinciale Staten, Noord-Holland. Daar heb ik ook gestemd. Oh, en die ken jij persoonlijk? Want je, je, je... Nee, maar ja, ik, kom, ik, ik, ik woon in Amsterdam. Ja. Ik, ik praat met je plaat, maar ik ben Amsterdammer. Maar zelfs was uh, jarenlang uh, fractievoorzitter van de SP-fractie. hier uh, in de Centrale uh, Gemeenteraad. Ja, en. Dus en is nou uh, nummer 1 van de uh -huh. uh, Gedeputeerden, zeg maar. Hè. Ja, maar wat, wat, ik had dan. net even opgeroepen: van God, de, de, de echte winnaars vanavond. Maar ja, de SP. Ja, nou, de SP. Dat is, dat is een goede. laat ik maar zeggen, zoals deze 60 omhoog en omlaag. Uh -huh. SP is een indragende is een, een partij. Ja. Hè, geeft een. Uh, een goed geluid geeft het, zeg maar, de, de klank van de samenleving weer. Ja. En dat is niks met uh, persoonlijke bevrijding. Nou, maar, nou, maar zo ging het de hele avond een beetje, hè? Ik bedoel, de CDA ja. heeft ietsje minder verloren dan verwacht. En de VVD is best wel leuk gestegen. En Job Cohen heeft er een zeteltje bij. En blablabla. Ja. Dus nou, maar niet... ik wil maar zeggen, een gezette partij, dat wil niet altijd maar zeggen. Het, uh... Zeg maar, dat, dat ze dan niet doen. Nee, ik nee, denk een maar. Dat is... Horen we in het politieke landschap. Stefan, ja. maar dat is allemaal verstandige praat. Maar het gaat nu over de pure verkiezingsuitslag. Hè? Ben jij als SP'er uh, blij met de wereld die nu aan het ontstaan is? Ja. jij ja, ja, wel. In feite, in feite is er weinig veranderd. Ik ben 62. Je... Ik, ik woonde vanaf 69 in Amsterdam. Er is eigenlijk heel weinig veranderd. Qua politiek beeld, hè? ik ben nog opgegroeid bij de KVP, zeg maar de ARP en de AR, en uh, wat toen altijd een revolutionaire partij was. Mm -hmm. en de boer Koekoek pas nog, nog een mooie opgeprezen uit. Je begint nu op mijn vader te lijken Hans, dat, echt, dan ja, krijg je de geschiedenis maar, van de kleiaardappels. Ik kon je misschien je vader wel zijn. Hè? Dat, nou niet. bijna, nou, nou ben je heel aardig voor me. Uh, <laughs> ik dank je voor je reactie, want ik ga ja. even naar Brandon, want dat is ja. een, een heuse PVV stemmer. Brandon, goedenavond. Goedenacht zelfs, Brendan. Hallo, Brendan. Brendan, PVV-stemmer. Ja. Hey Brendan. hi, goeienacht. Goeienacht. Zit je in de auto? Ja, op Oh, vrachtwagen. doe je voorzichtig aan? Ja, zeker. Zo, dan, jij moet blij zijn, hè? Ja, tuurlijk. Zou we wonnen, hè? Ja. Maar, leg eens uit, waarom heb je PVV gestemd? Ah, ik wil gewoon dat ze een goede idee hebben. Kun je er een paar noemen die je dan echt heel goed vindt? Ja, alle buitenlanders eruit, hè. oh dat vind je echt een goede maatregel? Ja, ik vind een hele goede maatregel. En waarom dan? Want een heel groot stuk van de economie draait bijvoorbeeld op buitenlanders. Ja, dat klopt. Maar ja, die criminaliteit, hè. B wat bedoel je precies? Nou, eh, bijvoorbeeld eh, knok op straat. Ja. ja. Ja, dat is mijn moest eruit. Heb je de radio aanstaan in de vrachtwagen? Ja, dat klopt. Ja, het leek net alsof je, je ongeveer in de Taj Mahal aan het rijden bent... met je vraag te dit klinkt beter. Dat hoort je het <laughs> oh, okay. de, Ja, maar dat, dat zijn van die standpunten waarvan je denkt... ja, weet je, het is een beetje oud nieuws toch ook? Want uh, de, de, de zit er zit procentueel net zoveel criminaliteit... onder blanke Nederlanders als onder buitenlanders. En, en dat zijn zo wat geen buitenlanders meer... maar gewoon Nederlanders met een andere uh, oorsprong. Ooit eens heel lang geleden. Dus ja, moeten we niet met elkaar zorgen dat we een heel fijn land gaan maken... Ja, nou, het schiet niet op om met elkaar een fijn land te maken, want sinds dat ze hier zijn, wordt de criminaliteit steeds hoger. Ja, maar daarvoor was er weer een andere criminaliteit en, en, en je weet niet hoe het ge geworden zou zijn als ze er niet waren natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. Dus, en het feit dat jij lekker op je vrachtwagen kan rijden, heeft ook te maken met het feit dat we met elkaar zo'n fijn land hebben tot nu toe. We zijn het rijkste land van de wereld ongeveer, ook mede ja. dankzij alle gastarbeiders van vroeger. Ja, dat is waar. Maar als je naar de buitenlanders kijkt, de meeste het aan de steun. Oh, dat valt best wel mee, joh. Zijn er zijn heel veel die gaan naar de universiteit, die doen het beter dan de, de blanke Nederlanders. De, de, alleen, er wordt altijd zo moeilijk over gepraat door iedereen. Dat is waar. Mag ik jou eens een voor geven? Ja. De overeenkomst tussen de buitenlanders en sperma, kijk je die? En sperma? Ja. Nou, je hebt wel meteen een hobby te pakken bijna nu, maar uh, ik zou het even niet weten nog. Ze komen met z'n allen, maar er werkt er maar één. Ah, oh, is dat zo? Ja, zeker. Oh, ja, ik vind het echt. Uh, ja, maar ik wil even weten wat jij in je bak hebt liggen. Slechte moppenboekjes achter in de vrachtwagen? Ja, zoiets. Ik, ik dank je wel. Uh, ja, nou, het is voor jou een feestdag, maar ik hoop dat je toch ook gaat leren dat we met elkaar een mooi land moeten bouwen en niet uh, alleen maar slechte grappen moeten vertellen over buitenlanders. En uh, <laughs> dan uh, rij je voorzichtig zou ik zeggen. Waar ga je naartoe? Ja, dank je wel. Waar rij je heen? Uh, we rijden nou uh, richting Venlo. Ja, fijn dat je maal, zeg maar eerst, en dan terug naar Vendel. En, en rijd je ook wel eens in het buitenland of niet? Uh, ja, België, Duitsland. Maar verder niet? Nee. Moet niet altijd mal worden. Nee, precies. Nee, je, je klinkt als eigenlijk een hele lieve jongen. Ja, dat is ook zo. Zou het ja. Hey, ik zo. Zo daar bouwen? Ja. Hij mag nog één mededeling doen. Is het een hele racistische of een leuke? Nee, dat is gewoon. Uh, groeten aan Van Zaal, hè? Uh, de groeten aan? Van Zaal Transport. Oh, heel goed, dank je wel. Dag, Brendan Dag. <laughs> Jaap, goedenacht. Jaap heeft... Vef... Gerard, Gerard, goeienacht. Ja, goedenavond. Hai, wat heb jij gestemd? PVV. PVV. En uh, ben jij ook van de, van de zaadcellen en eentje werkte maar... of ben je wat genuanceerder? Nee, ik, ben, ik zit in, in de beveiliging en ik kom enkel maar uh, criminele Marokkanen tegen... Uh -huh. En het is erg genoeg, maar het is gewoon zo. Want uh, de keer dat ik een Hollander zie, dat is misschien één op de, één op de duizend. Oh, uh. dat is wel weinig, En ja. voor mij hoeven ze allemaal het land niet uit. Maar nee. het is wel zo dat ze wel allemaal moeten gaan werken. En niet de hele dag in theehuizen zitten met grote blozen. Nee, maar de, ik denk dat zo langzaam iedereen het daar wel mee eens is, toch? Ja, nee, maar, ik bedoel, maar daar moet wat aan gedaan worden. En ik vind dat ook die ouders... Ja. ...die eerste generatie ook de verantwoordelijkheid moet nemen. Want ik heb ook uh, Marokkaanse buren die zeggen... ...ja, binnen ben ik de baas en buiten uh, moeten jullie het maar uitzoeken. Maar kijk, zo werkt dat natuurlijk niet... Nee. Uh, maar denk, en jij, denk jij dat, ja. uh, en, uh, of dat nou de PVV is of een andere politieke partij... denk je dat er al iemand zover is dat er ook echt oplossingen zijn? Want het zijn natuurlijk zo langzaam want gewoon Nederlanders. Hè? Je kan wel zeggen de uit, maar dat kan niet eens grondwettelijk gezien. Nou, het zijn nooit geen Nederlanders. Dat zal het nooit worden ook. Want, hoe uh, heet het, het? Nee, ze geen, geen oer-Hollanders, oer het maar het zijn wel... Eigen land, nee, maar dat zal het ook nooit worden. Want ze blijven altijd de eigen gebruiken... En dat is ook met een hoop kinderen met rugzakjes. Omdat ze thuis de eigen taal praten... komen de kinderen met een leerachterstand... Uh, dat is ook iets wat... Ja, kijk, leerachterstand eerder... en, en rugzakjes zijn twee dingen. Die, die, dat valt meestal helemaal niet samen. Maar... Ja, maar het zijn ook een hoop buitenlandse kinderen die een rugzakje hebben. en Daar kunnen ze no, dus ook niks aan doen. Nog veel Deel meer oerhollandse kinderen. Dat de Nederlandse taal gebroken, gesproken wordt. Hmm. Heb... En dat er nog steeds ouders zijn die de kind mee moeten nemen als ze naar het postkantoor gaan omdat ze eigenlijk uh, niet wenst om onze taal te praten. Dus dat, uh, dan kan je nooit integreren in de samenleving. Ja, of, of heb, dat het is... Er zijn een hoop goede Marokkanen, die ja. werken ook bij ons. Mm -hmm. Maar die spreken keurig Nederlands. En ja. die hebben ook helemaal geen moeite om zich aan te passen. Nee, maar je hebt natuurlijk ook maar gewoon je kan vrouwen... Jezelf die, je nou mag ook. ik even. Ja? Nee, je hebt natuurlijk ook vrouwen die heel lang thuis hebben gezeten... door een culturele achterstand, hè? En die, ja, ja, die mannen hebben we wel gebruikt. Doen, hè? Ja, maar het is een beetje makkelijk ja, maar daar moeten ze ook wat aan doen. Dat kan je niet accepteren. Nou, Gerard, ik wil nog geven. Gerard. Ja. Ja, nou, vond ik jouw eerste standpunt heel goed. Hè? Want je zegt, ik zit in de beveiliging... en dan, dan praat jij uit eigen ervaring. Dan zeg je, op de ja. duizend... ik denk dat het wat gechargeerd is, maar vooruit... kom ik maar heel weinig Nederlandse criminelen tegen. Nou, goed, dat, die, dat punt moet je dan geven... want dat is jouw expertisegebied. Maar alle andere dingen die je daarna zegt... denk ik, ja, dat zijn van die vollers... Die, die ik dan weer hoor. Daar dat, dat heb jij helemaal geen kijk op. Ik ook niet. Ik weet wel dat, dat een land veel problemen heeft. Maar dan kan je toch veel beter met elkaar zorgen... dat je dat oplost... dan dat het weer op deze manier moet... En dan, en dan straks krijgen we weer een spermacellengrap. Ik denk, ja, ik word er niet zo heel vrolijk van, wat je nu allemaal zegt. Nee, maar die grappen, die gebruik ik niet. Nee, maar je zegt wel best wel zie, pittige zie, dingen, ja, hoor. Maar ik, ja, maar mijn neef, die zit ook op zo'n school. Ja. En als ik daar kom, dan zijn het ook, uh, weet het, 60 70 buitenlanders. die wat gewoon voor school is het dan? De, de taal spreken. Mm op die bijzondere scholen. En dus dat maar, is het punt. En nou ja. wil ik weer, want je hebt ook heel veel universiteiten... waar met name ook uh, derde generatie allochtone meiden... het echt extreem goed doen. Jongens ook beter dan de Nederlanders. Dus uh, we zitten in een rare periode met dit land. Dat ben ik met je eens. Maar er gebeurt natuurlijk van alles. En als je de verkeerde bril opzet, zie je maar één ding. Dat geldt voor links en rechts. Maar ik denk dat we veel meer samen moeten. En dat, ja, dat nee, zou ik zo fijn vinden. Is... Ja, maar de, dat is er voorlopig nog niet. En je ziet dat de mensen dat ook zat zijn... en die worden dan ook misschien wel verkeerd voorgelicht. Dat zou kunnen, dat laatste. Maar je hoort altijd hetzelfde verhaal eigenlijk. Er komt hier één man naar Nederland. Die is 40 jaar, die komt hier werken. Die mm. mag zijn vrouw en zijn kinderen laten komen. Dat zijn er ook nog vijf of de neven en nichten die niet ingeschreven staan. Zo gaat het verhaal. Nou, nu, is het al, nu ga je, al je alweer de fout hebben. Dat is al lang niet meer zo. Dat mag al lang nee, niet meer. Maar... Dat is de laatste tijd niet meer zo. Maar oh, al, maar al, al, al 20 jaar niet meer. In, uh, Rotterdam, ik kom zelf uit Rotterdam. Er was ja. een huis. Daar stonden. Ik weet niet of je dat nog weet. 1800 Turken ingeschreven. die een uitkering kregen. Dat dus. ja, was best ook wel een, wel een vrij groot huis, Toch? Dat moet je toegeven. Nee, maar er stonden 1800 mensen nee, ingeschreven. Het. Dat is werkelijk waar gebeurd. gebeurt. Ja, je maar... moet niet alleen maar slechte dingen uit het verleden onthouden. Er waren vroeger ook hele goede dingen. Ik ga even nog naar een ja. volgende bellen. Dank je wel. Okay. Ik, ik merk nu ook weer. dat er toch in jou ook weer een heel. Een mooi mens zit, dus laten we dat omhoog houden. Ik ben mij een mooi mens. Ja, vind ik wel. Van hekel aan buitenlanders en ik heb brieven dat ze morgen gaan dus overmorgen. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat je dat niet echt vindt. Ja, maar... En des, desnoods met geweld, zo ben ik ook. Ik zeg het eerlijk en zo zijn meer mensen in mijn omgeving. En wat wat wat, zijn wat betekent? mensen gewoon maar, Nou, vind je eng worden, hoor. Wat, wat bedoel je met ja, geweld? Nee, ja, ben ik echt. Ja, maar dat is, dat is een groot. Wat wat bedoel je met desnoods met geweld? Wat bedoel je dan? is gaan we ze aanpakken als het niet verandert in Nederland. Uh... Maar wie dan? Nou, het lijkt het net als alle buitenlanders alle problemen veroorzaken. Nou, de, de buitenlanders, ja, voorlopig. En maar... die linkse figuren die het er zo mee eens zijn, precies hetzelfde. Oh, wow, die gaan we ook met geweld aanpakken. Ik haat die linkse figuren. Maar wie noem die noem zou op... het liefst de kop eraf rammen. Ja, hard gezegd, maar het is Maar noem, dan... noem eens een voorbeeld. Wie, wie is dan een links figuur bijvoorbeeld in jouw optiek? Die hè, die zou zo zijn kop eraf willen schieten, die bloedhond. En die... Uh... Dat is hetzelfde met die Cohen, hebben heeft een Amsterdamse eigen mensen in de steek gelaten. Die kunnen niet met een kappeltje over En nou zit meneer mooi weer te spelen in de Tweede Kamer. Ik vind het gewoon een stinkrad mm. En niet toch de afkomst, want staat... ik ben zelf ook een Jood. Oh, dat scheelt maar, alweer. Maar, ja, nee, daar gaat dat je, ook niet Dan, over, dan maar... zou jij nou toch moeten weten hoe het is om een minderheid te zijn die in het nauw gedreven wordt. Ja, maar daar merk je ik dan, je dan je helemaal je niks je van bij jou. je geen... Gaan drinken in synagogen. Ja, maar nou dat zit je weer. De... Mijn... Dat heeft hij twee de berg de berg keer gedaan. En dan nou ga, nou ga je een afgelebberd beeld van Geert Wilders, ga jij gebruiken om iemand een stinkrat te noemen. Ik vind het niet een hele verheven discussie worden. Nou, ik vind het een verschrikkelijke man. Ik zou een botief kop eraf schieten, dat meen ik echt. Ja, maar nou, uh, ik nou, nou, gezegd, nou, mag dat gelukkig? Zo is het wel. Geerder, ik mag weer. Nou, nou dat mag gelukkig wettelijk niet. En ja, het wordt natuurlijk wel heel eng. Als we alleen nog maar met elkaar kunnen praten over uh, ik mag jou niet. Ik zou het liefst je kop eraf schieten. Je, is nou, dat het... hebben ze toch uh, met... Uh... Nee, maar denk even naar nou wat je zegt hebben nou, die... Gerard. Ja. Dan heb hebben ik hebben toch... ze toch met voor Fortuyn ook gedaan? Ja, niks, maar op, dan... Allemaal dan... op, op, op plots van die linkse partijen. Wel, mee, joh. Nou, zo denk ik erover. Ja, spijt me verschrikkelijk, maar zo is het al. Ja, maar dat is toch dat is een eenmalig idiote actie... en dat is toch verschrikkelijk. Ik vind heel Nederland verschrikkelijk. Dus zo'n land willen we toch niet met elkaar? Dus door dit soort dingen nou, toch oh, ja, voortdurend ja, wat... te zeggen... help je toch geen enkel doel... Ja, maar ik, het spijt me verschrikkelijk, maar ik haat die linkse mensen zelf. Ja, maar je hebt weer, je hebt weer, je hebt weer, je hebt weer linkse mensen die haten die rechtse mensen weer heel erg. Maar, als je in dit ja, nou, term, maar luister even naar wat ik zeg. Als je in dit soort termen met elkaar gaat praten... dan krijgen we toch een land wat helemaal niemand meer wil... waar jij ook geen plek meer hebt. Want dan zijn er weer heel veel andere mensen die willen jouw kop er weer afschieten. En voor je het weet ja. kun je het bordje in Nederland doorstrepen... en dan zetten we de Jemen op of uh, Tsjetsjenië. Zeg jij het maar, Gerard? Nou, voor mijn part een burgeroorlog... Dan ga je het wel verliezen, nee. denk ik, want er zijn meer linkse mensen dan rechts. Nou ja, kielen, kiele, maar... Nou ja, het is nou kielen, kielen, maar... Het wordt niet fijn nog eerder. En ook bij je linkse zijn ook een hoop lafhouders. Dus, hoe, uh, hoe, hoe, hoe, nou, hoe oud ben jij nou? Hoe oud ben jij? Hoe oud ben je? Ik ben 62. En dan heb, je, heb je nog een paar jaar te werken, nou niet eens zoveel meer. En dan zou je heel, van een hele fijne oude dag, jij kan dat nog, want binnenkort stort al die pensioenen in, jij kan nog even genieten. En dan ga je dat soort nare dingen roepen. Ja, nou ja, ik ben, te, dat is zo als ik zo denk, ik erover, spijt me verschrikkelijk. Uh, Daar ben ik niet meer in te veranderen. Ik, ik, ik, te ik denk worden. stiekem, ik ben zo'n onverbeterlijke optimist. Ik denk dat als er gewoon vandaag of morgen met jou toch iets heel moois gebeurt, dat jij ineens toch denkt, bedoel, jij rijdt ergens tegenaan... en een, en een eerste generatie Turkse mevrouw belt een ambulance om jou te laten redden. En dan ineens denk je toch, wat een fijne mensen zijn het. Zou kunnen. Hier zie je, er is hoop. Dankjewel, Gerard. Oké, okay. okay, goed. Jaap, goeienacht. Ja, goeienavond, uh, avond. Hoi. Dat zijn nou wel jouw gedoog, maatjes. Wat zegt u? Heb je het vorige gesprek gehoord van Gerard? Die is heel boos. Ik heb het gehoord en ik neem er volledig afstand van. Ja, maar hebt... ja, dat is wel wat er aan de hand is, hè? Gerard is nee, boos. Maar jij hebt ook iets heel moois gezegd. Je wat moet dan? het samen doen. Ja, precies. En dat samen doen, dat is niet alleen maar elkaar uh, afvallen en zeggen wat er slecht is met iemand. Nee. Maar je hebt ook ja. goede dingen. Ja. Zowel links als rechts heeft goede dingen. En ik vind het een voorrecht dat uh, onze premier, minister uh, Rutte, mm -hmm. uh, wel heeft geprobeerd om van Nederland iets te gaan maken. En daar wil ik echt absoluut voor zijn. En, en, en iedereen en... heeft het zwaar, hoor. Ik bedoel, Leg mij nog ik even uit in... dan wat, hij dan, wat hij dan echt probeert, want je hoort aan hij alle kanten... heb probeert aan de verkiezingsuitslagen, in ieder geval gezien hebbende, dus ja. dat het toch een heel groot gedeelte van Nederland voor de PVV is, mm -hmm. Dat kun je niet ontkennen. Nee. Alle idealen die daarvoor staan... sta ik grotendeels niet achter. Maar ik vind wel dat je van het land iets moet maken. En de VVD is de enige partij die het lef heeft getoond... om met de PVV te praten en te zeggen... we gaan met jullie... Een afspraak maken. Maar wat is dat lef dan precies? Want als, als CDA en VVD niet hadden gepraat met de PVV... dan was er helemaal niks gebeurd. En dan hadden ze het plus weer niet gehad. Dus het, het is volgens mij ja, Maar gewoon, we uh, zitten in Nederland, hè? We hmm. zitten niet in België. Nou ja, bijna het, wel zo langzamerhand, hè? Nee, maar ik snap, ik woon zelf in uh, Nederland-Zuid. En uh, ja. wat dat betreft weet ik precies hoe het hier over de grens is. Maar ik bedoel te zeggen dat er een, in ieder geval een partij is... die wel durft te zeggen, we praten er wel mee... Er zijn partijen ja, maar, geweest. Maar, maar je zit er nou ook mee, hè? Onafhankelijk van uh, uitslagen, wij praten niet met de PVV. Uh -huh. Wij zitten hier niet in Italië en we zitten niet in Tunesië. Ik denk dat wij met iedereen moeten kunnen praten. Hey, dat ben ik met je eens. Maar als je nu kijkt dat de Paarse coalitie met deze uitslag het ook prima had kunnen doen... dat er heel veel andere oplossingen geweest waren... het gaat erom, PVV... Ja, maar jij heeft weet net goed, dus wie, wie Paars heeft laten klappen. Dat was de PvdA. Ja, daar lopen de meningen over uiteen. Maar de, de PvdA had ook ja. geen, geen hele fraaie rol. Maar ja, eh, los daarvan, eh, je hebt nu wel eh, twee partijen die elkaar nog een beetje kunnen vinden... En een gedoogspartij die bijvoorbeeld op sociaal beleid hele andere dingen vinden dan jullie. Bijvoorbeeld, het PVV is ja. op, so, op sociaal beleid veel socialer dan de, PV, de VVD en het CDA. Dus het dat is meen. een hele rare schizofrene constructie. En dan zeg jij, want daar, daar ging het om, dat uh, premier Rutte er echt iets positiefs van probeert te maken. De, de, mijn vraag was eigenlijk: wat vind jij dan zo ongelooflijk positief, behalve dat het de, de begrotingstekort uh, wordt aangepakt? He, wat, voor de rest wordt het alleen maar kaalslag en narigheid. Ja, maar je kunt een begrotingsschort niet aanpakken zonder uh, minder uit te geven. Dat snap ik. Je kunt een begrotingsschort alleen maar aanpakken door inderdaad een kaalslag te plegen. Enerzijds op gebieden waar andere mensen pijn lijden. En andere gebieden waar mensen dan weer gelukkig zijn. Zeggen, voor mij is het niet. En, uh, mag, mag ik één ik vraag aan je stellen? stellen? Ja, ga je gaan. We hadden Corrie, hè? die werkte 41 jaar op een speciale school met rugzakjes. En die had de ja. tranen in de ogen. Kan je, je heel iets tegen haar te zeggen wat jij denkt... Wat Mark Rutte van haar gaat doen nog? Toch nog? Nou ja, ik, denk, ik denk dat de rug, heel het rugzakproject... dat is uit de kluiteren afzet. Ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. En ik denk dat we daar de regels met elkaar beter moeten afspreken. Aha, maar ze gaan, ze gaan nu de helft eruit bezuinigen. Dus Corrie is nou, echt... de niet waar. Dus uh, nog geen 10% wat eruit gaat. Okay. Je moet wel goed naar de cijfers kijken. Nou, ik, ik hoop dat Corrie dat snapt dan. 10% wat we op gaan bezuinigen. Ja, dit, dit... Maar ik snap, alle individuele gevallen mm. zijn schrijnend. Ja. Dan ben ik echt... Absoluut mee eens. Dan kom, kom ik toch weer op dat woord, hè? Samen. Ja, we dus moeten het samen doen. We zijn zo'n klein prut langs. Eén geeft iets en de ander neemt iets. En je helpt elkaar. En je geeft het hier en je en... geeft het daar. Ja. En ik vind het echt een positivisme dat deze regering die stappen durft te nemen. Ik hoop het. En, en dat we dan er ook dan nog een beetje op mogen blijven mopperen. zodat er het toch nog meer samen wordt, Jaap. Ja, maar het blijft Nederland, hè. Want we ah, hebben uh, 14,5 miljoen bondscoaches. We weten het allemaal beter. En dat is altijd zo. Dus uh, dat zal altijd blijven. Hoorde jij hem ook? Ik hoorde hem gewoon. Ja. Dankjewel, Jaap. Oké, okay, goedjes. Ja. Zo, dat was het uh, VVD en PVV-blokje. Uh, ja... Er is nog nooit zoveel gescholden in Barcelona geloof ik. Nou ja, dat moet er ook uit, hè. misschien is het toch ergens goed voor. Gaan we nu even naar een blokje. SGP, daar ben ik heel benieuwd naar. De mannenbroeders, ze hebben uh, twee zetels, hadden ze. Ze staan nu op één, maar dat kan oei, oei, oei, oei, zo'n o oh, zo belangrijke zetel blijken te zijn. Bart, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Nou, volgens mij ziet het plaatje tot nu toe redelijk positief uit... dat er in ieder geval, een, uh, al dan niet met SGP, toch een... Uh een rechtse meerderheid overeind blijft in de Eerste Kamer. En als dat ons een zeteltje gaat kosten, dat is natuurlijk altijd jammer. Ja. Maar ik ben er op zich wel mee mee... dat het kabinet gewoon waarschijnlijk toch de kans krijgt... om het beleid te gaan uitvoeren dat uh -huh. zij uh, zelf hebben uh, ingezet. Ja, want het is natuurlijk wel leuker als je er twee had gehad... dat jullie essentieel waren geweest voor die uh, meerderheid. En Nu, nou nu ja. ben je niet meer zo nodig als je pech hebt. Ja inderdaad, maar als je dus uh, in zo'n situatie had uh, SGP een unieke sleutelpositie gehad. En dat, ja, dat is natuurlijk altijd leuk als kle klein tijdje dat je dan toch heel veel te zeggen zou uh, kunnen krijgen. Ja, maar, maar goed, daarom wil ik, ik je, ik ga je heel even onderbreken, want daarom wil ik dat er nog veel meer SGP mensen gaan bellen nu, als ze, als ze luisteren. Dit is jullie kans, Dus jullie vijf minuten blokje. He, want het is precies wat uh, Bart nu zegt, van uh, ja, dat zou mooi geweest zijn. Hoe, hoe, hoe, hoe kijk je er nu tegenaan Bart? Ja, nou nog steeds. Het zou mooi geweest zijn. Maar als het niet zo is, dan ben ik naar het totaalplaatje kijken. toch blij dat er waarschijnlijk toch een rechtse meerderheid blijft staan. Want daar ja, je er meer mee. Je bent één zetel kwijt. Je, je andere zetel doet er niet zo gek veel meer toe. En er is een rechtse meerderheid. Had je beter ja, maar me dan kun je nog wel een constructieve bijdrage leveren. door ook mee te denken over wetsvoorstellen. Uh -huh. En bovendien zijn we volgens mij, wat ik voor zover ik het weet, uh, niet echt uh, achteruit gegaan op stemmaantallen... maar zijn we gewoon meer een soort van slachtoffer geworden van de... ja, toch de hogere opkomst. Dus ja, ja. Dus me net hoe je het bekijkt... Je bent wel een lekker positief iemand. En je hebt tot nu toe nog niet gezegd dat je iemands kop eraf wil knallen. Vind ik toch een soort uh, meevaller. Nee, maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. En nee. ik zeg ook, ik heb het even aan zitten horen... maar ik vind het ook niet uh, passen in een debat om zo met elkaar om te gaan. Oeh, ik ook niet. Daarom zal ik ook niet PVV stemmen, maar ja... Ik vind wel, ik heb heel weinig op de PVV, maar ik heb er iets meer mee dan met links. Ja, nou, maar dat verandert nog wel. Want het is een koppel eraf de ben ik heel snel klaar met iemand, hoor. Hé, hey, uh, Bart, dankjewel. We hebben weer wat uitslagjes als het goed is van Mark. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het CDA is toch weer uh, eentje teruggevallen. Die stonden Puh. dus uh, dat laatste uur op 12. Ja. Staan nu weer op 11. En uh, dat betekent dus meteen ook, omdat uh, de VVD wel gelijk is gebleven op 16 en de PVV op 10, maar dat ze dan weer op 37. Dus net dat. Die ene zetel, dus die 38, uh, is nu weer teruggevallen naar 37. Ik noem gewoon nog even het lijstje mm -hmm. op. Uh, um, het CDA, dus in 2007 hadden die 21 zetels, die gaan er 10 achteruit. Die komen nu op 11. De VVD van 14 naar 16, tweede erbij. PVDA van 14, blijven op 14. SP, die verliezen er vier, want die gaan van 12 naar 8... GroenLinks, vier jaar geleden vier zetels. Die hebben er nu weer eentje bij. Dus dat is dan die zetel die uh, komt er niet bij de PVDA bij, maar bij GroenLinks. Je kunt niet helemaal zeggen van nou die springt over van die CDA's. Dat heeft allemaal met percentages te maken. ChristenUnie van 4 naar 2. Uh, D66 van 2 naar 6. Partij voor de Dieren blijft uh, op 1. SGP van 2 naar 1. Partij voor de Vrijheid dus 10. En de 50-plus-partij van Jan Nagel 1. Die heeft hem er ook niet weer bij gekregen. Nee, die, uh, die, blijft, uh, nu, die blijft heel constant opeens staan. Ja, nou, is toch leuk voor Jan. Heeft hij eindelijk ja. zijn stoeltje in de naak te pakken, toch? Dat sowieso, uh, ja. Hoeveel procent van de stemmen is dit? Dit is 86 Ik ga even de exacte 85,6. Voor de art-en-case schrijvers. Ja, nee, heel goed uh, ja. dat je het zegt. Uh, ja, 85,6 procent. Dit, dit nadert al een beetje wat het ja. gaat worden, hè? Ja, dit is, uh, o, ja, dit is ook weer een grote stap natuurlijk met, met net. Want toen was het uh, ja, 73 procent. Dus ja. nu uh, ja, toch, uh, toch dikke 10 procent erbij. De, de tijd begint al aardig uh, door, doorheen te vliegen. De, Heb ja. jij een gevoel... Of dit zo gaat blijven, of dat er nog een omhoog of naar beneden klopt. Nee, dat is echt niet, niet te zeggen. Nee, jij hebt daar dat een gevoel voor, want ik heb... het is jouw vak. Ja, ja nou ja, maar zelfs dat, dat, dat is te gevaarlijk om nu te zeggen. Dat, dat durf ik niet aan. Ja, Pure persoonlijke titel dat is leuk. Dat is ja, nee, ja, ja. ja een zo, een persoonlijk ik ook niet. Programma. Namens de NOS. <laughs> uh, ook dan weet ik het niet. Dan komt het op neer. Ja, maar Ik vind het wel heel leuk voor Bart van de SGP die net beelden, want die, uh, die wordt nu toch weer wat belangrijker. Ja, ja was... want daar komt het, die hebben die ene zetel inderdaad. Ja, dat is waar. Oh, precies. Ja. Dankjewel, Mark. Oké. Okay. Gaan we even naar Henry, ook SGP. De Henry, Goeie Naam, wat hoor je dat? Ja, ik vind het mooi nieuws. Ja, ja jullie zijn weer ontzettend nodig ineens. Ja, nee, dat, dat breng je natuurlijk in een mooie positie... en je moet natuurlijk altijd maar afwachten wat eruit komt. Ja. Uh, maar voor SGP, ja, helaas, uh, geen twee zetels meer in de Eerste Kamer. Maar, uh, maar op zo'n positie is het natuurlijk ook leuk. Maar wie ga je er dan opzetten? Want die kan alles maken of breken... Ja, klopt. Uh, dat zal waarschijnlijk gewoon de voorgestelde lijnstrekker worden. Mm -hmm. uh, de heer Holdijk, die op dit moment ook in de Tweede Kamer zit. Ja. Uh, die staat uitstekend toen in staat, dat weet ik zeker. Is die drukbestendig? Jazeker. Kan die ook wel eens een beetje naar links mee buigen als het nodig is? voorstellen af op uh, wat ze waard zijn. Kijk, dat en, hebben we uh, nodig. Ja. Kees van der Staaij heeft vanavond ook gezegd van uh, we zijn de enige onafhankel echte onafhankelijke partij in de politiek. De ene keer uh, stemmen we mee met de coalitie, de andere keer uh, stemmen we tegen, omdat het echt tegen onze principes is. Mm -hmm. uh, en dat zullen we ook in de Eerste Kamer doen. Ja, dat hebben we echt nodig nu in dit land, hè? want je merkt het. het de, de verschillen zijn heel klein. Links, rechts, het is, het is een wippapje. En de, dus zijn er van die... Van die Einzelgangers nodig, die het hart op de goede plek hebben zitten... en de hersens vol aan het functioneren, die dat gaan wegen. Ja, je... ja en wat mij betreft ook uh, echt afstand nemen van die extreme rechtse en, uh, Je hebt er een heel lijstje gehad uh, vanavond. Ik e vind dat ook fijn dat het gebeurt, hoor. Dat je ook merkt dat ze er zijn en dat we in ieder geval dat hard op horen... dat we kunnen zeggen, dat willen we niet. Dankjewel, ja. Henry. Graag gedaan. nacht Benjamin, SGP. Uh, Goedenavond. Ben makers. Hoi. Hoi, oh, je spreekt met, uh, bij mijn mekkers ik kom uit Eindhoven. Ik, heb, uh, ik had vandaag, ik zeg eerlijk, ik had vrij moeilijk had ik met de stemming. Ja, ik ga je zo vragen waarom. Ik ga je heel even vragen dat na jou, gaan we nog een heel klein blokje doen... van mensen die ik wil, wil vragen wat hun meest idiote, persoonlijke, absurde ervaring... op deze verkiezingsdag was. Oh, en, dat kan je mij ook al vragen. Oh, dat mag je zo ook zeggen, maar 0800 1121 Had je een heel mooi verhaal in je stemlokaal... Och, dat ruimt. Laat het even weten. Wat, wat, wat had jij voor, voor idioot ding vandaan, Benjamin? Nou, uh, ik was zeg maar in Eindhoven. We hebben hier een wijkgebouw. Uh, en nadat na iedereen gestemd had, werd er zeg maar vergaderd over uh, waarover er gestemd was. Oh! En, en het was wel grappig eigenlijk. Er was zeg maar een vrouw van, uh, ja, ik denk uh, Irakeze afkomst of Iranese. Ik durf het niet precies te zeggen. Nee. En die had op de PvdA gestemd. En die kreeg een uh, discussie met de man die op de VVD had gestemd. En uh, ja, het liep vrij hoog op, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat was wel grappig. Die, uh, die vrouw die zei van ja, en uh, al wordt het een rechtse regering, dan raak ik mijn uitkering kwijt. En uh, er wordt, jullie moeten respect tonen in het land. En toen kwam er een, een man van Marokkaanse afkomst, een wat oudere man, uh -huh. en die zei dat hij zelf rechts had gestemd. Oh. En, nee, maar wat er vervolgens gebeurde in het stemlokaal, er was of zeg maar in de ruimte ernaast, er, uh -huh. er, er ging een flinke discussie op gang en uh, al met al uh, ging het eigenlijk, uh, er werd over en heen weer geschreeuwd en uh, je merkt wel dat de dat de aardig hoog aardig hoog oplopen met zo'n uh... Zo'n debattenavond. Ja, maar het, is ook zo, het was toch ook een belangrijke verkiezingsdag ineens. Hè? Dat heb je dan gemerkt daaraan. En het gekke is, dat wat er dan gebeurt, is natuurlijk heel raar. Want in een stemlokaal mag je ook niet secundaire stemadviezen geven. Ook niet in een discussie. Dus dat was wel weer grappig, inderdaad. Tot slot, ja. eh, hoe is het om als, als Benjamin hetend iemand... belangrijk te zijn met twee zetels? Of een, zelfs één zetel nu in je partij? Ja, Eén, één helaas, ja. helaas. Ja, je bent wel heel belangrijk nu ineens. Ja, oh. ik, ik hoop... Ik hoop dat ze dat ze vanuit uh, vanuit de SGP-kant gaan kiezen toch voor de voor de rechtse. Uh, meer dat de rechtse kant de kans krijgt om het, om het te bewijzen. Kijk, het is, het is niet dat ik, uh, ik, ik ben eigenlijk ben ik vanuit mezelf, normaal had ik CDA gestemd. Maar mm het -hmm. is nou, het is in deze tijd meer een kwestie van links of rechts. Yeah. En uh, ik, ik hoop dat, dat uh, de regering de kans krijgt. En, en ik hoop toch dat het allemaal goed gaat komen hiermee. Want Nou, dat is in ieder geval uit je hart gesproken. En ik hoop voor iedereen die de gedoogcoalitie steunt, dat de plannen in ieder geval zo goed uitpakken als iedereen dat hoopt. Want ja, anders is inderdaad. het allemaal voor niks geweest. Dank je wel. Nee, want een Eindhoven, de, uh, waar wij nou uh, zeg maar bij ons in de wijk in het buurtgebouw, waar hmm. ik het net over had. Kijk, er zijn eigenlijk twee dingen die hier spelen. Ja. Eén. Nou, daar heb ik niks meer. De, oh, de gong maken. hoor je. Moet, ik moet je helaas PSV onderbreken, Benjamin. worden, natuurlijk. Ja, PSV. Laten we het daar halen, De ja, gong maar niet maar ging. Het, het tweede is, is gewoon ja? uh, de verkiezingen. En we hopen allemaal al dat er een uh, Rijksregering wordt. Heel ah, snel. Uh, Dankjewel, Benjamin. Slaap lekker. Het land het land, oh, dat was de. Ja, het is keihard hier, en De gong niet gaat. Want ik wil van u weten de meest ontroerende ervaring op de valreep in het stemlokaal. Mark, goeien Ja, goeien Ik ben heel benieuwd. Nou ja, het, ik uh, laat ik het heel uh, zo stellen. Ik heb vandaag SS, SP gestemd. Ja. En uh, mijn uh, oom en tante, die stemmen VVD. En uh, die hebben gewoon tegen mij gezegd... gezegd sorry, wacht even wat. Ik, ja. ik heb een beetje echo hier. Oh ja. ja. Geef niet. Die hebben tegen mij gezegd van... Uh, nou ja, goed, uh, wat je stemt... Het maakt niet uit. Ik stem VVD. Jij ja. stemt SP. En uh, we zijn gewoon familie. En daar moet je mee doen. Weet je wat en... nou zo leuk is, Mark? Ja. Nu heb je zoveel echo dat je net het SP-wagentje lijkt waar ik vanmiddag achter reed. Met zo'n luidspreker <laughs> erop. Dus... Misschien wel. Ja. <laughs> nee, nee, nee. Zo erg is het niet, hoor. Maar bij jullie nee. in de familie heb je dus de hele coalitie aan de ontbijttafel zitten. Ja, eigenlijk wel. Ja, Mijn uh, ouders die stemmen PvdA... Uh, ik stem SP, uh, mij om met handen stemmen, VVD. En, ja. Uh, nou ja, goed, uh, we zijn gewoon één. En ik vind dat je gewoon in dit land met elkaar het samen moet doen. Uh, geen tweedeling. Ik, uh, ik ben helaas afgekeurd. Daar word ik ook niet op afgerekend. Woon jij in een oud zwembad? Of, uh, waar komt die echo vandaan? Dat zal misschien uit mijn speakers komen, denk ik. ik zo, is het zo beter? Ja, het ja. wordt wat okay. doffer. Heerlijk. Kijk... Uh, het is namelijk zo, ik, ik ben afgekeurd ja. en uh, er wordt bij mij ook geen tweedeling gemaakt omdat ik afgekeurd ben naar mijn familie toe. Nee. Uh, daar heb ik niet voor gekozen en uh, dat is gewoon een ding wat er gewoon zo is. Heb jij kinderen? Ik heb kinderen ja, nou. inderdaad, daar moet ik ook voor zorgen ja. Maar als die, als die wat ouder worden kan het natuurlijk weer zo zijn dat je dan ineens denkt van uh, ja mijn kinderen hebben nu een inkomen, nou dan gaat mijn uitkering want die moeten voor papa zorgen. Dat soort plannen komen er nu hè? Dat dat niet uh, aan de orde is. En uh, ik, ik, ik, uh, ik, laat ik het zo zeggen, ik, uh, ik hoop niet dat ik over 15 jaar uh, de PVV-stemmers en de VVD-stemmers dus. Uh Hoor schreeuwen van dat het uh, zo slecht gaat. Ja, misschien moet je, moet je op Twitter gaan en dan dat je af en toe boodschappen de wereld inbrengt hoe het bij jullie aan de, aan de ontbijttafel gaat. He, want ja. jou, jouw schoonouders, of het was het oom en tante met de VVD-achtergrond, die, die ja. zou het toch ook een klein beetje moeten begrijpen dat als je afgekeurd bent, dat het leven op een uitkering ook niet echt een enorm lui-lekker land is, toch? Dat weten ze ook wel degelijk, hoor. Nou, dan, dan, dan zou je toch al een beetje minder VVD moeten stemmen. Ja, maar ja, goed, dat is ieder zijn keuze natuurlijk. En ik, daar kan ik natuurlijk ook geen zeggenschap over hebben. Ik bedoel, maar, zij hebben natuurlijk, uh, uh, voor hun is VVD uh, misschien wat meer plus. En uh, voor ons is uh, de SP wat meer plus. Uh, ja, het is net hoe als je er uh, tegenover kijkt, hoe, hoe als je er tegenaan kijkt natuurlijk. Ja. Heb, jij, en, een, heb en... jij een oplossing? Want ik krijg dat ene woord weer in mijn hoofd, hè? Goed, ik, ik, ik vind dat je gewoon uh, en, en en ongetwijfeld zullen mensen zijn die, die denken van nou ja, ik, ik moet PVV staan. Kijk, en, en ik hoorde vanavond ook. Nee, ik bedoel uh, meer dat dat ene woord van kunnen we het niet met elkaar toch wat in zo'n klein landje samen wat beter oplossen. He, nou, dat ja, dat was voor tien, uh, vijftien jaar terug was dat best wel mogelijk, maar helaas zit het er uh, de aankomende tijd misschien niet in. Nou, dat is misschien een wijs woord. De aankomende tijd moeten we even doorheen. Tot ja. de wal het schip keert. En dat we dan met elkaar eens kijken... hoe we de tweede helft van deze eeuw de planeet redden. En dan ons kleine landje ook nog een beetje. Ik hoop het zeer. We, we krijgen toch een soort warm gevoel hier aan het einde onze afterparty. <laughs> ik, ik nou zie ja, net dat wel. Henk is in slaap gevallen. En Ingrid die heeft de Tia Maria op. En die kijkt ja. nu heel, heel somber in een lege fles. En dat combo is naar huis. Dank je wel, Mark. Okay. Hierna, de nacht Vaak klinkt gedaan. anders met Roel Koeners...